Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Murda is weer thuis. Op zijn instaan laat hij weten dat hij oké okay is. Vrienden, ik ben, uh, ik ben weer thuis. Ik wil iedereen bedanken voor alle steun en alle berichten. Het heeft me veel kracht gegeven deze dagen. Ik ben gelukkig weer bij mijn gezin en uh, we gaan gewoon weer knallen. Ja, Murda werd vorige week opgepakt in Istanbul en mocht daarna het land niet uit. De rapper heeft een Nederlands paspoort, maar rept in het Turks en is ook hartstikke groot daar. Justitie heeft hem aangeklaagd omdat hij in zijn tracks drugsgebruik zou verheerlijken en dat is strafbaar in Turkije. Gisteren hoorde Murda dat hij Turkije weer uit mocht. Vanmiddag kwam hij aan op Schiphol. De aanklacht tegen hem is niet ingetrokken. Nog meer nieuws uit Turkije, want de Turkse president Erdogan wil dat de Nederlandse ambassadeur daar het land uit wordt gezet. Zij en negen andere ambassadeurs zijn niet meer welkom. Ze hadden een brief ondertekend waarin ze Turkije oproepen om een bekende zakenman vrij te laten die volgens hen onterecht vastzit. Oostenrijkers die zich niet hebben laten vaccineren moeten misschien in lockdown. Er liggen daar nu 220 coronapatiënten op de intensive care. Worden dat er 500, dan mogen ongevaccineerde mensen bijvoorbeeld niet meer naar de kroeg of het restaurant. De Oostenrijkse bondskanselier hoopt dat mensen zich nu alsnog laten vaccineren. En in de Gelredome in Arnhem zitten vanavond duizenden kickboxfans. Wereldkampioen Rico Verhoeven wordt er uitgedaagd door Jamal Ben Sadik. Deze kickboxende jongeren kijken er naar uit en denken dat het heel spannend wordt. Ook omdat ze natuurlijk al twee keer tegen elkaar hebben gevochten. En uh, nou, ze hebben allebei al een keertje gewonnen. Nou, Rico is een conditiebeest, dus die vijf rondes die ga je niet uh, van hem kunnen winnen op conditie. Dus ja, ik denk dat het heel erg spannend wordt, maar... Uh... Ik denk dat je hem al wel voor die knockout gaat proberen te houden. Het gevecht begint om 8 uur vanavond. Als je er niet bij bent en toch wilt kijken... moet je een kaartje kopen voor de livestream. Het weer, nou het is zo'n beetje overal droog. Hier en daar piept de zon er af en toe nog tussendoor. Gaatje of 12 was het vanmiddag. Morgen begint de dag mistig. Daarna krijg je meer zon dan vandaag. Het blijft droog bij 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 You're on, sunlight Never do the way to talk Let to be right silver Little, wide, and strong Don't be afraid to trust the friends So let your life feel be a song Sing with a feeling in your hier is de weer ondergetekend Hij de hier vanaf de Tolweg 10A. En dat allemaal vanuit Zandvoort op die 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk DAB plus 6A. En wil je een bezoekje aanvragen, dan kan dat. Ga even naar www.zwmartiesten.nl. Stuur een mailtje en dan komt het helemaal goed. Hé, hey, um, ja, we gaan uh, nog even een nummer draaien en, en dan komen we bij je terug met een dubbel solo. Henk dames. En uh, ja, wie denk jij wel wie je bent? Ik heb mijn tijd aan jou verspild. Ik heb me steeds maar weer verbeeld. Echt iets worden kom, dat het klikte tussen ons. Toch zit ik hier alleen. Oh, maar nu ben ik uitgespeeld. Oh, geloof me, al mijn woorden zijn gemeend. Ik stel jou nu voor de keus, maar ik meen het serieus. Want voor mij is er maar één. me hier niet zo staan wordt mijn moeite niet beloond zeg me dan zal ik gaan Dames, en uh, wie denk jij wel wie ik ben? Hou van mij. Nou, ik ben gewoon pet en, uh, en ik zit hier samen met uh, ja, de formatie Dubbel Solo. Ik zou zeggen, hele goede middag. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, stel je eens uh, even voor. Niet door elkaar natuurlijk. We zullen het proberen. <laughs> Oké. Okay. Nou, ik ben uh, Mirjam Brugging. En mijn naam is Willem Jansen. En jullie zingen allebei al uh, enige tijd. Al heel wat jaar. Dat klopt. Ja. Solo ja. dus. Ja. ja. En nu samen... Nu samen. Sinds dubbel? Ja, ja, we zingen wel langer samen. Maar nu, als we, sinds vorig jaar, augustus, 1 augustus is het dubbel solo. Ah, Oké. Okay. Ja. Dus vandaar de, de naam dubbel solo. Ja. ja. toch eigenlijk heel simpel, ja. hè? Ja simpel. <laughs> ja, simpel als wat. Hey, en uh, ja, hoe lang zitten jullie al in het vak? Ja, nou, ik zong al als klein meisje. Alleen, uh, ik heb er nooit het lef voor gehad om er professioneel iets meer mee te gaan doen. Zeg maar. en, en eigenlijk vanaf wanneer wel? Uh, ik ben uh, 16 jaar geleden heb ik een maagverkleining gehad. En ik ben 124 kilo afgevallen. En daarmee kwam ook Dat de Dat is een uh, heleboel. Ja. ja. Dus ja, ja chapeau vandaar. Ja, ja. ja, dankjewel. Ja, ik heb uh, vroeger uh, wel muziek gemaakt. Maar een ander soort muziek. Ik deed meer instrumenten bespelen. En... en uh, en ja, en toen getrouwd, natuurlijk. En dan, kindjes, en dan, en, en dan, dan is gaat het, Dan app het weg, dan app het weg. Dan gaat het geld ergens Ja, het dan, En dan is het alles <laughs> bij elkaar tellen. En, maar sinds een jaar of tien ben ik weer, toch weer begonnen. Want het, het kriebelde toch. Ja. En je wilt toch eens een keer meemaken hoe dat, dat allemaal gaat. Hè. Ja, en toen zijn jullie dus samengekomen op, op welke manier? Uh, We hebben elkaar leren kennen op een bonte avond van een verzorgingshuis. Allebei solo. En uh, ja, dan kom, kwamen we er vrij snel met elkaar aan de praten. En dan kom je erachter dat je niet zo gek ver van elkaar vandaan woont. 20 minuten met de auto, dus, dat is goed. Ja. Nee? Kom een keer bij elkaar op de koffie. En je zingt dus een keer iets samen in de oefenruimte. Duetten, hè? dan ja. zing je nou eenmaal niet makkelijk alleen. Dus uh, ja, zo is het eigenlijk een beetje gekomen. Ja, ze kwam eigenlijk in dat hele kleine dorpje Spijken waar ik dus woon. En dat is het eerste dorpje aan, aan de Rijn. Dus ja, ik wil het even, toch even gezegd ja, hebben. Ja. <laughs> Promotersteam van Spijk, hè? Ja, maar bij alle interviews doe ik dat. Dus ik dacht, nou, om ook de kans te pakken. Nou, ja, nou, mensen zegt, het is Lobit, maar het is dus Lulbit niet. Het is Spijk. Oké. Okay. Ja. <laughs> hey, um, ja, de, de titel. Uh, samen, uh, ja, sterker dan ooit. Uh, is dat ook uh, daarmee... Ge, uh, ja, gaat het daarmee gepaard eigenlijk met het verhaal? Of? Nou ja, wij zijn eigenlijk al heel lang bezig. Uh, 2017 hebben we al een, een nummer samen opgenomen. Maar toen onder de naam Mirjam Brugging en Willem Jansen. Of andersom, het maakt niet uit. Uh, we hadden toen uh, drie jaar, uh, werkten we samen. En uh, toen vond ik het uh, tijd worden dat we iets vast moesten leggen. Ja. En uh, ik kende Mirjam toen die tijd redelijk goed. Dat ik al wist dat ik het niet zomaar uh, iets kon vragen. Dat ik ook iets tastbaars moest hebben. Dus ik heb uh, toen dat nummer laten maken. En... Uh, op, op weg naar een optreden heb ik gevraagd uh, of laten horen van... Uh, Mirjam, uh, wat vind je van die nummer? Nou, ze begon al spontaan uh, mee te neuren. En voordat we uh, gingen optreden, heb ik toch gevraagd van... Uh, zou je dit nummer dan uh, ook willen zingen? Ja. En ze, ze zei van, ik zou wel de tweede stem... als je iemand zoekt voor de tweede stem, dan wil ik het wel graag doen. Ja. Zo ben ik, hè? Ja, <lacht> ja en, uh, nou, toen heb ik dus gezegd van, nou, eindelijk heb ik hem laten maken voor ons twee... om iets, onze vriendschap vast te leggen en... Uh, ja, dat was 2017. Maar we zijn doorgegaan als solo-artiesten, Maar wel uh, het programma gestart samen. Muziek uit het hart. Ja. Uh, hebben, we veel, hebben we veel gedaan. En doen we nog steeds. Met ja. heel veel plezier. Ja. En uh, ja, tot... dan uh, vertelt ook wel eens. En dan is het... Uh, uh, ja, dan word je toch vaker als duo gezien. Ook als duo geboekt. En ja. uh, mensen gaan je een duo noemen. Ja. En uh, ja, toen hebben we vorig jaar besloten... Uh, uh, ja. Laten we het beestje een naam geven. Ja. Zoals wij ja. zeggen. Ja, want uh, jullie zingen... Al Enkel een Nederlands Nederlandstalig? Of, nee. of, of Of ook nog... Uh... Ik zing uh, Nederlands, Engels, Duits. Ah, oké. Okay. En nou, samen doen ja. we dat ook. Ja, mijn hoofdmoord is wel de Nederlandstalige. Maar uh, uh, toch uh, mooie nummers. Mooie Engelse nummers van toen ook. Uh, die zing ik dan samen met Mirjam. En Duits ook. Ja. Want, okay. We zitten vast op een Duitse grens. Dus dat kan niet missen. Hé... Hey, um... We wachten nog even met het uh, nummer draaien. We houden het nog even een uh, beetje spannend. Oh, het is, oh, spannend. Dus, dus we gaan nog eventjes uh, een ander nummer ertussen draaien. Ja, maar goed. En uh, dat is van Bert hier. En ik heb liever dat je nu gaat. Oké, okay. Jullie, nou, jullie okay, moeten nog even... even. <laughs> <laughs> hey, maar, uh, uh, ja, ik, ik zou zeggen, ja, blijf, uh, blijf gewoon lekker zitten. Oh. Ja, doen we. De doen we. Entertainment for You. Zaterdaggast. Ja, dubbel solo dus hier in de studio aanwezig aan de Tolweg Tina.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 Ja, dat is uh, dat je zegt van uh, feestjes, standpunt. Ja, gaan zeker. Ja. Daar houden we je ook wel van hoor. Ja, ja. <laughs> ja, ja maar goed, uh, ja, jullie zingen dus uh, eigenlijk drietalig hè? Ja. Uh, Nederlands, Engels, Duits. Uh, voornamelijk Nederlands neem ik aan. Ja, dat is ja, wel een beetje de hoofdmoot. Ja, ja. De, de hoofdmoot ja. inderdaad. Ja. En, uh, maar um, Engels, waar moet ik dan aan denken? Ja, ik ben wel uh, gek van de jaren tachtig. Ja, dat zijn mijn jaren. Uh, Duits is dan weer meer de Andrea Berg. De Andrea Berg. Andrea ja. Berg. Ja, ja en Helene Fischer en zo. Dat ja, ja, ja, Andrea Berg heeft nog meer mijn voorkeur. Dus okay. Niks tegen Helene Fischer. Fantastische zangeres, helemaal geweldig. Ja. Maar ja, zo heb iedereen zijn favoriet. Ja, nou ja. ja uh, Fischer die, die vergelijk ik eigenlijk een beetje met, met de Belgische Dana Winner. Ja. ja, nou. Ja, dat is het. Ja. Dat gaat, dat, ja. ja zing ja. ik ook liedjes van. Nee, nee maar goed. Uh, ja. Snap je dat uh, ook qua uh, klanken, uh, qua stem en zo. Uh, ja. uh, het doen en laten, uh, ja. Ja, klopt. We hebben een groot repertoire. dus uh, ja. Zowel solo als, uh, als samen. Ja, want uh, zijn jullie al uitgenodigd eigenlijk op uh, wat, wat grotere evenementen? Nog niet. We, we wachten nog. nog steeds op de uitnodiging. <laughs> maar, uh, op een of andere manier... Wilde nog niet uh, lukken, maar we geven niet op. Nou, we zijn op dit moment ook best wel, uh, ja. best wel druk genoeg. Buiten, buiten het gewone werk. Want ja. Ik werk ook nog gewoon. En ja, uh, nu de promotie voor de nieuwe single. Uh, de volgende single is al opgenomen. En die komt 5 ja. oh, januari 2022. <laughs> ja, precies die. Die komt 5 januari uit. Dus, uh, ja, we ja. hebben een... Uh, een prachtige promotie wat, ja. wat, wat dit keer betreft dus uh, we, we gaan van links naar rechts en van boven naar beneden en de kilometers de, maar deze uh, machineprijzen die, die schieten hem ook ja ik heb van de van de week begrepen dat zou ik niet meer omlaag gaan dus, ja, dus we sponsoren dus, dus mensen, <laughs> mensen als we komen op een interview misschien hebben we ook een honger ah, ah. Omdat we moet een tijdje nee Nee. nee. nee. nou ja uh, ik denk uh, dat, dat jullie je eigen nummer maar eventjes uh, ja, aankonden. Ja, en, nou, prima. Zullen we dat samen doen? Hè? Ja. ja. Nou, beste luisteraars en uh, kijkers. Uh, mijn naam is Mirjam Brugging. En mijn naam is Willem Janssen. En samen zijn wij... Dubbel solo. solo. En dit is onze nieuwe single... Samen, samen sterker, sterker dan, dan, ooit. dan ooit. Zo is het. Laatste tijd maar door. En met muziek verveel ik me nooit. Ja, samen dan zijn we sterk. Sterker dan ooit. Ja, samen dan zijn we sterk. Sterker dan ooit. Samen zijn we sterker dan ooit. Ja, ja toch? dubbel solo hier aanwezig in de studio. Ja, ik kan niet anders zeggen, gezellige plaat. Nou, dankjewel. Ja, dat vinden wij ook door mijn mok opgenomen, dus, uh, <laughs> Ja, dat ja, ja, Vind uh, ik leuk om te ja, horen, ja, persoonlijk. Uh, hey, maar, je, uh, de ja, maar, uh, deze single, hoe is die eigenlijk uh, tot stand gebracht? Uh, ja, toen wij uh, vorig jaar dus uh, het beestje naam gaven, toen wij onszelf dubbel solo gingen noemen... Ja. toen uh, zochten wij naar een, een goede opvolger... van uh, het mooiste uit het leven van 2017... En uh, zowel Willem Solo als ik Solo... zaten al bij uh, Marco Lucink in Wil bij Studio Evolution. En uh, hij weet wat wij beide mooi vinden. Dus ja, de keuze was uh, voor ons heel makkelijk om daarheen te gaan. Ja. Ja. En uh, ja, voor hem was het wel een verrassing dat wij samen gingen. Dat was wel, ik kan me nog goed herinneren. Ja, vond ik, wel, ja. ik vond het wel heel leuk. Ja. Ja. En we hadden zelf de titel al bedacht. Want ja, het is uh, de samenwerking van ons... maar ook helaas de tijd waar wij vorig jaar allemaal wereldwijd in kwamen... Ja, ja, ja. En uh, wij zijn ervan overtuigd ja, dat we inmiddels samen... Inmiddels al twee jaar, hè? En nog een staartje. Ja. Ja, we zitten nog Precies. steeds in een staartje. En uh, wij zijn ervan overtuigd dat we daar samen aan moeten werken. En samen ja. daaruit uh, komen. En uh, ja, wat steekwoorden meegegeven waar het over moet gaan. En uh, daar is dit nummer ja. hey, want uh, Ik vraag mij af. Uh, wat, uh, uh, jullie zingen Nederlands, Duits, Engelstalig. Wat is eigenlijk jullie voorkeur zelf om naar te luisteren? Nou... Om naar nou, te luisteren. luisteren. Om naar Oeh, te luisteren. Tricky, ja. tricky. Uh, Nederlands, toch wel. Ik ben uh, opgegroeid met piratenmuziek. Mijn broers hadden allemaal een illegale piratenzender. Ja, ik, ik, ik, ken, ik ken het. Ja, toch? Ja, geweldige <laughs> tijd. Ja, ja, heerlijk. Fantastisch, ja. telefoontjes opnemen met verzoekjes. Oh, ik had het ja. zo druk. Ja ja. ja, ja, ja. Hadden wij ook. Ja. En uh, ja, toch blijft dat dan toch altijd wel kribbelen, Ja, ja. ja. Ja, voor mij ook de Nederlandstalige. Ja, eigenlijk met ik was er erin gegoten vroeger. En, uh, maar ja UB40 vond ik ook altijd wel, wel goed. En uh, vooral Kingston Town. Dat, uh, ja. dat ze, ja, zo hebben we, heb ik mijn vrouw ook leren kennen. Dus vandaar dat ook uh, iets speciaals was. Ja. Maar ja, Nederlandstalig is toch wel alles. is echt de hoofdmoot. Ja, ja. Uh, Jobie ja, Forty, dat is een, een leuke, leuke plaat. Ja, zeker is een leuke. Zeker King's van Town. Ja. Zal, ik, zal ik zo eens even kijken of ik hem uh, kan vinden? Nou ja. ik, ik, moet hem, ik moet hem haast wel hebben. Echt in die plaat kist. <lacht> ja. Ja, dus, Nou ja, fantastisch ja, plaat. Kijk, ja. kijk, ik bedoel, rode wijn hebben we genoeg, zie ik, maar. <lacht> <lacht> Daar komen we dadelijk nog op terug. Kijk. Hey, we gaan uh, in ieder geval eerst even een, een plaatje draaien van uh, Jannes. En ik vraag het jou alleen. Jannes, kennen jullie daar ook wel? Van... Zeker. Ik... Zeker. Ja. Zeker. ja. ja. Mooi. Ik hoor mensen praten, maar zijn woorden die ik hoor wel waar.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 Ik hoor de waarheid graag. Draai er niet omheen, zeg mij meteen. Nu is nog vandaag, vraag ik jou alleen. Zeg me het is niet waar. Ik wil dat je alles zegt, dan ben ik de waarheid heet. En ben ik met jou klaar.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 Oprecht moet zijn Vraag me jou alleen Ik hoef de waarheid graag Draai er niet omheen Zeg mij meteen Liefste nog vandaag Vraag die jou alleen Dan ben ik de waarheid dicht. En ben ik met jou klaar? Vraag die jou alleen. Ik moet de waarheid graag. Draai er niet omheen. Zeg mij meteen. Liefste nog vandaan. Vraag die jou alleen. Ik wil dat je alles zegt, dan ben ik de ware. En ben ik met jou klaar? Ik vraag het jou alleen, Jannes, heerlijke uh, meesleper, zeg maar. Eh? En uh, Ik zeg altijd. Uh, uh, hoe noemen ze dat? een Schotse Pikwals. Ja, ja. <laughs> nou, hij, hij, hij brengt mooie nummers, hoor. Ja, ja dat zeker. is sowieso. Hij, hij, hij staat ook wel in mijn rijtje van favorieten. Ja, ja ondanks de King's Verstaan, maar... Ja, ook. Ja, uh -huh. Maar ja, dat is meer met de vrouw staan. Ja. <laughs> <laughs> okay. Heb jij nog uh, iets, iets waar je leuke herinnering aan hebt? Een bepaald nummer? Of? Oh ja, maar ik heb aan zoveel nummers echt wel... Uh, ja. Wat, wat vind ik niet mooi eigenlijk? Ik, uh, een van mijn zonen rapt en die, dat kan die verdomme goed, zeg ik altijd. Ja. Het is niet mijn stijl, maar ik, nee, omdat nee, hij het is, doet, het, vind het is, ik het wel heel erg mooi. Het is, het is, het is van de achterdag dag natuurlijk uh, ja, iets anders dan uh, dat we vroeger eigenlijk uh, ja, hadden ja, ja, en, ja. en, en nou, ja, waren. Ja, Rita Hovink. laat me alleen. Ja, laat me alleen. Ik, ja, daar heb ik wel. Uh, ja, die is hier, uh, ja, die komt uit de plaats hier vlakbij, ja. Beverwijk. Ik had vroeger lang rood haar. En mijn, uh, mijn vader noemde mij altijd Rita Horink. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja, nou ja, in ieder geval hoop ik dat jou wel alle ellende die zij hebt meegemaakt bespaard is gebleven. Ja, nou klopt. <laughs> klop ja. Alsjeblieft. Nee, maar dat is, uh, ja, dat was, zat inderdaad hele ja, mooie gevoelige ja. Ja, nummers eigenlijk. Zing ik erop ja. een aantal van. Ja. Behalve dan Antonio en dat soort dingen. Ja, ik vind uh, Draai Je Om, vind ik een van de, ja. van de mooiste. Ja, of zeg mijn man, die was ook leuk. Ja, maar dat was het dekantje van uh, Laat maar alleen. Dat was het dekant. Ja, nou, dames waren er niet van gecharmeerd, zegt mijn man. Oh, dus, oh ja, ja, ja. Ik, ik, vond, ik vond hem geweldig. Ik hou wel wezenlijk mijn mond in. In die ja. tijd was dat ook zo, toch? Dat is heel wijs. Ja. In die Wat tijd ging het dat zo. Ja. Mannen gingen werken en vrouwen ja. waren thuis. Dus ja, ja. ja. Ja, zo, zo was dat inderdaad ja. destijds. En, uh, Toen kon dat nog ja, gewoon. Ja, ja <laughs> uh, sinds dat de vrouw geëmancipeerd is... Ja, is het uh, eigenlijk een beetje een andere wereld geworden. He? Ja, ja, ja wij zijn met achteruit ja. so, <laughs> sowieso, sowieso de wereld is veranderd, toch? De tijd is veranderd. Als je met tweeën bent, dan kun je toch bijna niet meer anders dan samen moeten werken, toch? Nee, ja, ja, ja. Nou, ja je moet eigenlijk haast ja, wel. Ik precies. Je wordt uh... een beetje gedwongen. Zeg. Nou, ja. ik, ben, ik ben sowieso een eind achteruit gegaan, maar ik heb een vrouw gekregen, ik heb twee kinderen gekregen, vier kleinkinderen. Uh, er loopt nog een hond bij mijn dochter ja. rond en we krijgen straks zelf een hond. Ja, dus ik zit helemaal onder. Ik zit helemaal onder in de kelder, hoor. Jullie krijgen een hond om bij daar niet alleen onder de kaas nee, zit. Nou ja, ik, ik laat me daar niet over uit. Nee, doe maar <laughs> uh, Ja, ik ga zeggen, ja, waar blijft hij? Maar hier is hij. Ik hoor hem. Ja, hoor je hem? Schitterend. Komt hij? Kingston Town, Jubilee 40. Van Willem voor Petra. Voor Willem. Petra, voor jou. night jou, seems voor jou. Beetje, ook een beetje ja mijn, mijn jeugdjaren waren dat. Kijk. In de, in de, ja, tenminste, ja, doe maar. Ja. Nog ja. meer van die uh, popbeentjes uh, Toom, eigenlijk. Toontje lager. Ja. Toontje lager inderdaad. Ja. Suzie, Suzie Quattro. Ik denk dat een beetje, Quatro, een beetje richting het bouwjaar ja, wel in het uh, zit. Dat was met, uh, uh, hoe heet dat maar ook alweer? Ja, hebben we. ja, dat is de ja. Ja, ik, ik had het eerst een zetje gegeven. Nou, ja, maar, nou, nou, nou heb ik even een kleine blackout. En maar het was in ieder geval samen met Chris Norman. Ja, ja. ja. kijk. Zover zijn we al. <laughs> hey, maar uh, ja, wat, wat, wat kunnen wij eigenlijk van uh, Dubbel Solo verwachten? Uh, nu en in de toekomst. Nou ja, uh, we hebben dus uh, dit, dit nummer hebben we 29 augustus de CD-presentatie uh, voorgehouden voor onze fans. Het was nog afwachten dat mocht ja of nee. Uh, Anderhalve week van kregen we groen licht dat het wel mocht. Met bepaalde voorwaarden mochten de fans dan toch naar binnen. En dat is allemaal gelukt. Het was een fantastische middag. Zeker. 1 ja. september kwam het nummer uit, landelijk uit. Ja. En, uh, maar die zaten achtervoor, voor de CD-presentatie, de 28 e we hebben we onze opvolger al uh, ingezongen... en die is inmiddels al klaar. Ja, 5 januari hè? Ja. komt hij uit. We gaan, 5 januari komt hij uit. Ja, ja. Dat uh, uh, wordt een beetje eenzelfde genre. Of, uh, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dan moeten we afwachten. Ja. Ja. Ik, denk dat we nog, <laughs> ik denk dat we nog een keer terug naar Zandvoort moeten. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, nee, en wat maar, nou, ja, nu, vooral nu... Ja, we, kijk, uh, mijn, ons, mijn hoofdmoot... en ik denk dat dat ook Willems hoofdmoot is... is uh, vooral veel lol maken. Ja, ja. En uh, zelf hebben we overal uh, de lol van. En uh, ja, we hopen dat we daarmee het publiek ook... Uh, ja, een gezellige middag avond uh, kunnen bezorgen. Ja. Want dat staat bij ons wel voorop. Ja, ja. We, we proberen ook het repertoire uh, op pijl te houden. Uh, nieuwe nummers die goed in uh, het gehoor liggen. Dat we die er ook bij pakken. Uh, ja. Ja, zo, zo houden we toch uh, ja, de feestjes wel, uh, wel lekker bezig. Zeker. Oké, okay, dan ja. gaan we nog even een plaatje draaien. En dan bellen we zo eventjes met uh, Said, Saïd, okay. de parthia Ja, yeah. Geweldig. <laughs> er is iemand die verdrietig is om jou. Die zich afvraagt waar.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 problemen bij de vleet ontzettend snel vergeet een stapel is op jou je bent haar vet draai je om draai je om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 En draai je om. En wie ook een uh, heel ja, prettig nummer heeft. En dat is Said Said een hele goede uh, middag nog. Een yeah. hele goede middag nog, jongens. Gaan ga knallen dat we hier jullie party als je bent. Ja, lekker hè. Wat ja. kan ik dat nu betekenen? Zeg. Ja, ja, uh, ja, de, de nummer hier, uh, hiervoor, uh, voordat wij begonnen met het gesprek natuurlijk. Ja, dat heeft alles behalve een party uh, te maken. Maar. <laughs> Hoe is het met jou? Uh, ja, ik kan wel zeggen, hoe is het met jou? Ja, ja. maar het gaat ook goed. Ik weet niet wat me allemaal overkomt, joh. Ik ben tussen allemaal een piste. Ja. Ik allemaal mensen. Ja, ik, ik ben een hele andere wereld, ja. ja. Ik moet er nog een beetje aan wennen wat er allemaal om heen gebeurt. En uh, ja, zij de participant, je hebt geen voorbeelden. Kijk, mijn vader was ook geen foto, maar dan ook geen zanger. Had ook geen A-status, dus hij had ook geen, dus geen, geen bliskunning. Nee, Maar als je maar lol hebt toch? <laughs> hey? Nu ben ik hier, ja, vertel mij maar hoe het met me gaat. Ja, ik mag blijven, want het is hartstikke goed. Ja, nee, nee, daar zijn we in ieder geval blij om. Uh, uh, Kijk, als het jou goed gaat, dan uh, is, is iedereen blij, denk ik. Ja, ja, ik Toch? ben ook getreden met heel weinig, hè, je weet het hè. Ik zet ja. mijn lat nooit in hoog. Ik ben geen artist, ik ben geen zanger. Ik weet niet eens waar we het over hebben. Ja, ik mag wel zeggen een ja, zullen... ja. <laughs> van de beste zangers van Nederland ben ik, ja. Maar er komt geen uh, zinnig uh, woordje over iets nuttigs uit. Dus, uh, ja. <laughs> je, je, je, moet, je moet gewoon doen alsof je de beste bent. <laughs> Toch? Hij ja, komt zo slecht uit mijn schot, moet ik zeggen. Ja, dat geeft niet, joh. Als je me lol hebt. Toch? Ja, dat heb ik ook, joh. Weet je wat, ik neem niks serieus, joh. De nee. in wereld, dat is allemaal mooi, joh. Ja, toch? Ja, maar we doen allemaal hetzelfde. Als je naar de wc gaat, dan, ja, dan komt er bij jou ook geen diamant uit, denk ik. Hè? Nee, nee, nee. Was dat maar waar? Dan had ik er blijven zitten. Je ruikt ook niet naar rozen, denk ik. Dat gaat niet naar je schoenen lopen, heb ik ook een paar keer geprobeerd. Maar dat loopt niet lekker. Ik hou ze liever gewoon aan. Hij nee, is zo koud en nat joh. <laughs> hey, maar hoe, uh, ja, Waar komt dat uh, nummer vandaan? Uh, ben je zelf op een idee gekomen? Of, uh... Uh, nou, letterlijk komt, komt het nummer ergens vandaan. Maar ik zou, ik zou nog wat niet weten hoe dat is ontstaan. Ik ben tijdens de opnames van... Ik geloof je mij, dat weten jullie wel. Dat kennen ja. jullie allemaal van... De, de, de, de cameraassistent Rudy, voor die cameraman de die Rony de Cameramani. Rony de cameraman. <laughs> ja, ja. ja. ja ik, heb hier, uh, ik heb hier ook wat artiesten in de studio zitten. Dubbel solo. Ja, en ik heb het geluk gehad. Ik weet niet, ik heb uh, al een jaren geschet, hè, camera zonder talent, maar ik heb wel gezien hoe die jongens daar achter in het podium, in de studio's, uh, in al die gave dingetjes, weet je wel. Ja, afgekeken ja. en ik dacht, nou weet je wat, kwam er eng onder mijn reden voor en zei, jij moet zanger worden, want ja, <laughs> <laughs> gaat zanger wel lukken, dus dan ja, toen ben ik niet aan heb ik een week niet geslapen. Ik heb alles verhalen wat ik heb meegemaakt. en ik geloof in mij. heb ik een verhaal geschreven. Ja. Dat verhaal heb ik doorgestuurd naar Rob Keyboard. Ja, die dacht van mij: nou ja, het gaat er even een melodietje. en een, een liedje van maken. Okay. en dat heeft hij gedaan en dat hebben we samen met de Crazy Accordions Marco Monique, ja dat zijn super, ja, dat ja. zijn muzikanten ja die zijn hier uh, onlangs ook uh, ja, al, ja, al en twee keer geweest ja. allemaal serieus te nemen toen kwam ook een Joris erbij, hey die wil er ook mee bemoeien natuurlijk, Sonic ja. Solution we ja, ja, een rollen joh, En ik weet nog eens niet waar we het over hebben, maar goed uh, we, uh, we hebben dus, het zo is dat nummer eigenlijk staan. ik heb een beetje afgekeken van die, uh, die jongens die toppers, he. je kent ja, ja. dat dat die artiesten allemaal, ja en dat heb ik, ja uh, uh, uh, uh, dat is die geluk heb gehad en ik ja. heb het gedaan. En het is allemaal gesponsord ook, dus het heb maar geen rode cent gekost. Nou, uh, kijk. Dus uh, het is allemaal voor niks, hè? Dus ja, daar ga ik wel mee, joh. Weet je wel, nee, ik, nee, ik neem het allemaal niet. Ja, maar, maar lol, als je nou ook lol hebt, hoeft het ook niks te kosten, toch? Ja, als er geen lol is, dan stap ik eruit. <laughs> zo, zo is het. Deur dicht en de oprot. Ja. Hey, maar, uh, ja, zit er nog meer in het verschiet voor jou? Nou ja, kijk, ik, ik, ik, ik, kan, ik ben maar een assistent. Ik assisteer, ik doe eigenlijk helemaal niks. Ik, ik bril maar wat, hè. Nou, jij, jij uh, maakt de party. Ja, <laughs> maar er zijn altijd mensen die achter het schermen, die hebben gezegd, jij bent zo leuk gedaan, we hebben zo gelag om jouw clip. En uh, je brengt zoveel spontaniteit, en ik weet niet waar we het over hebben. Ja. ja. Wil je een nieuwe nummer maken? En ik mag nu zeggen dat er een nieuwe nummer uitkomt en dat heet... JETTA! Gooi oh, die hand in de lucht, maar, doe site, maar Ik Doe mijn handen bij mijn reet doen, weet ik het. Ja, ja, ja, ja. <lacht> ja. Zo is het, dat is mijn rol, toch? Ja, natuurlijk. Kijk, ja. ik weet dat ik niet kan zingen, dat weet iedereen natuurlijk. Maar het gaat om... Ik uh, wil de, de mensen toch allemaal daarvoor bedanken. Maar ja, ik kan wel met jullie mijn humor delen, want dat, ik wel, ja. dat heb ik wel. Ja, nou ja, dat is het belangrijkste. Ja? Ik bedoel, ja, als je, als je alleen in je eigen humor zit dan uh, schiet het ook niet op, hè? Nee, ja, nee, nee. Ja. En ik gun die jongens dat allemaal, joh, ook al die artiesten. Maar vroeger ja. had ik al zo'n idee al, had ik om artiest te worden, maar dat is van nooit gelukt. Nee. Uh, het is namelijk zo, ik keek altijd naar, uh, ja, ik weet niet of jij dat nog kent, hoe heet dat? MTV, hè, dat soort dingen. Ja, ja, ja klopt. Ja, dat ja. is ja. allemaal nog stoer, hè, die tijden. Ja, ja. Die jongens altijd in dure auto's stappen. ringen, ja. vrouwen die ja. waren aan de lopende bandieten verslijten. Ja, en MTV, de stappen TMF. Ja. ja, maar toen dacht je, nou dat wil ik ook, dus ik wil ook artiest worden. Maar ja, nu dat sinds ik met Rundie, de cameraman hier ook achter de schermen heb gezien, is dat natuurlijk allemaal nep, natuurlijk. Want vaak wonen ze nog bij hun ouders ja. en hebben ze helemaal geen traplat. snap je wat ik bedoel? <laughs> <laughs> ja, dat heb ik nu ook allemaal gezien. Ja, Chester ja. <laughs> ja, Klaassen staat ook nog, hè? Begrijp je? Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ik geloof er nog heilig in. Alleen als ik wat krijg natuurlijk, hè? Ja, dat ja, natuurlijk Ja, Ja, wat, wat gaat er allemaal gebeuren? Ik zou het niet weten. Ik, heb, ik zet altijd mijn verstand op nul. En ja. ik zie wel, uh, ik begin eerst met een bakje koffie. En dan gaat er van alles rinkelen in mijn hoofd en allemaal een beetje onhoofd een beetje vol geworden. Ja. En dan komt er gewoon wat en die mensen bellen. Maar mij zei: vind je dat wel leuk? Vind je dat niet leuk? Vind je dat niet leuk? Ja, en dan gebeuren er allemaal dingen. Hey, maar wij ja, kunnen ja, mensen jou volgen, Said? Ja, ik heb ook een website. Dat is ook allemaal gemaakt. Zij de assistent assistenten kan je maar boeken, weet je. Dan kom je gewoon ja. je assisteren. Dan ga ik de glazen ophalen. en de glazen bijtullen. <laughs> ik haal de jas op. Eh, noem maar op. Ik snijd de taart. Eh, ik, neem, ik doe alles gewoon. Dan ben ik je assistent. Ja. Dus je kan ook boeken als assistent. En ja, nu ook als zanger. Hè, dat zeggen ze. Maar goed. Eh, vanavond <laughs> ook, eh, ik moet vanavond ook ergens optreden. Bij AFPSP stadion. 66 jaar bestaan. Ja. Dan moet ik vanavond ook even ergens gaan brullen. Ik heb het nooit eerder gedaan. Maar ja, het maakt me ook afstand het zijn, de assistent van de ik geloof in mij, in één keer ook een zanger, ja, ja, ja, ja 30 jaar en, en hoe laat moet je daar zijn dan? Ik moet daar om 11 uur zijn, hè, als het goed is. Jezus, wat laat. De achterparty. Mijn droom is ook nog om samen met Helena op te treden, met Rutger, Helena te gaan zoeken, maar ik hoor net dat hij al een vriendin heeft. <laughs> <laughs> nou. <laughs> hey, maar hoe heet die website dan? Saïd? deassistent.com. En ik heb ook de YouTube een nummer uitgebracht, hè. Is, uh, ja, die, op YouTube mijn En dan moet je even naar kijken en delen, want dat loopt nog niet zo erg goed, moet ik zeggen. Het staat op 8000, ik weet niet of dat goed is. Nou, eh, ja, mag niet klagen, denk ik. Nou, mag niet klagen, oké. Okay. Nee, ja, nee, nee, nee. Ik heb geen verstand van de rekening. Nou ja, maar ik bedoel, als je, als je net begint, dan is, het, dan is dat toch fantastisch? Ja, tuurlijk. Ik neem ook niks serieus. Hè. En mij, ik weet ook dondersgoed, het kan zo weer afgelopen zijn. Maar ja, we hebben toch wel van lachen. Ik wou net zeggen, ja, heb je, ja, heb ja, je die ervan meegemaakt. Ja, dat oh. wel, jongen. Hey, ik ja, zou ja. zeggen, ja, kondig hem lekker aan. kunnen we nog draaien voor, voor het nieuws van zes uh, uur. Oké, okay, hartstikke goed. Ik, uh, ik moet altijd tegen de mensen, hoe, hoe, hoe, hoe moeilijk het ook is, blijf lachen, want dat is de baas om jong te blijven. Ik ben Saïd, jullie partyassistent, en geniet van mijn nieuwe nummer op deze radio te horen. Liga ga, jouw partyassistent! Zo so is het. je dankjewel en een goed weekend en uh, veel plezier de, vanavond, hè. Sorry voor de overlast. Hoi, hoi. Oké. Ik ben Saïd, camera-assistent. Aha. Ja, ja, je kent me wel. Is dat zo? Ik ben de plagees van de serie. Maar ik geniet van elk moment. Rikke maar! Ik sjouw me helemaal rot. Nou, dat is niet met best. Met al de camera's spul Shut up, Saïd. Ben ik nou eens door en stop met dat gelul! Ik ben je. Nog niet gemaakt van hout Nee toch? René Leblanc die droomt zo vaak nog Dat wat hij zingt Verandert in goud We gaan een feestje vieren Met heel ons hart en nieren En is de klus te zwaar? Nou, staat zij voor je klaar! Ik van Pullen in inpakken en wegwezen, Saïd. Dan giga gaaf jongens, sorry voor de overlast. <laughs> Zo is het. Dat was hij dan, uh, Saïd, uh, de party -assistent. En uh, ja, je kunnen hem. Uh, ja, de, de leuke clip dus uh, volgen op YouTube. Ja, zeker ja. doen. Ik heb hem ook gelijk. Een, een leuke, leuke clip. En ja. Uh, ja, nou ja, de nummer is ook uh, ja, feestelijk, toch? Ja, ja. zeker. Ja, je maakt maken hem wel mooi van. Ja, ja gaat goed. Ja, toch? <laughs> ja. <laughs> hey, um, ja, uh, waar we net gebleven... Uh, uh, ja, de, de toekomst... Hè, van, uh, uh. Ja, dat we nog uh, lekker door willen blijven gaan. En, uh, Vooral met, gezond blijven. Gezond blijven, met beide benen op de grond uh, blijven staan. Uh, uh, ja. En mocht er dan, dan toch een heel groot podium komen, is helemaal prima. Maar wij voelen ons nu ook al super. Ja. Dus uh, wat we nu doen, is ook, zijn we ook dik tevreden mee. Maar ja, je weet het maar nooit, hè? Ja. Je weet het nooit. Nee, nee. precies. Ik hey, we draaien nog een nummertje en dan komen we zo uh, bij jullie terug om uh, even afscheid te nemen. Ja, goed. prima. Ja. Donny van der Roest. Uh, maar dan wel alleen met jou. Schrijf je naam hier in het zand. In gedachten zie ik jou. Sensueel voor zo mooi. Alsof je hier nu voor me staat. Uit het niets kom jij te Is dit ons moment no En ik samen met jou Donnie van der Roest en alleen met jou. Ja, ik zeg, euh, nou ja, we zijn tot het eind gekomen. Ja, het gaat snel van deze. Ja. ja, van dit uur. En uh, ja, ik ben nog, ik ben nog uh, uh, uh, Andrea Berg was het, hè? Ja. ja uh, ben ik nog een beetje aan het zoeken. Uh, had je nog een uh, bepaalde titel? Ja, ik vind Ik het Leven heel leuk. En je uh, mich wilt, dan kust mij toch. Zeeman ja. van Andrea Berg vind ik heel erg leuk, ja want ben ik g. Ja, ja. oké. Okay. Nou ja, ik heb uh, er in ieder geval eentje klaar staan. Heel goed. En uh, ja, dat is. Uh, ik liep dat. Uh, ik liep dat leven. Ja. En uh, ja, draaien gaan we gelijk uh, ter afsluiting. Ik wil jullie eerst bedanken voor uh, jullie komst hier naartoe, natuurlijk. dankjewel voor en, de uitnodiging is, uh, en de aandacht. aardige, aardige rit vanuit uh, ja. Arnhem. Ja. ja. Dus uh, uh, ja, graag tot de volgende keer. Heel graag. En, uh, Dank je wel. Ja, heel veel succes met uh, deze single. En ja, hopelijk uh, tot de volgende 5 januari. Ja. Heel graag. Ja, ja. Ja. Dan uh, hopen we ook uh, dat er nog een beetje, het beetje weer is. Ja, alvast <hij> al fijne feestdagen. Dan. Ja. <hijen> ja. <hijen> ah, misschien ja. hebben we nog contacttelefonisch. <hijen> ja, we ja, eh, wie zal het zeggen? Ja. En, uh, maar uh, mocht je nog sowieso uh, uh, ja, zo uh, iets hebben... Uh, dan kan je altijd eventjes bellen natuurlijk. Gaan altijd we doen. Okay. Ja. Ja. Gaan we doen. En uh, ja, graag tot de volgende keer. Een Heel goed weekend. En Dankjewel jij. Super bedankt jij. Super bedankt. Ja. ja. Oké. Okay. Hey groetjes. Groetjes. Zu wichtig nimmt, verzweifelt auf ein Feuer.